7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Vlissingen heeft de politie een dode vrouw gevonden in een huis. Daar lag ook een zwaargewonde man. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een familiedrama. De achtergrond is nog onduidelijk. De gewonde man is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Het dopinggebruik onder wielrenners was jarenlang niet te voorkomen doordat er geen goede testen waren. Dat zegt oud-voorzitter Verbrugge van de Wielerbond UCI in een interview met Studio Sport. De komst van het antidopingbureau WADA veranderde daar niets aan. Het was volgens Verbrugge dweilen met de kraan open. De oud-voorzitter zei dat hij al lang twijfels had over de prestaties van Lance Armstrong, maar dat het bewijs ontbrak. In Pakistan zijn in verschillende steden christenen de straat opgegaan om te demonstreren. Ze eisen een betere bescherming na de branden en vernielingen in een christelijke wijk in Lahore. De protesten liepen op verschillende plaatsen uit op confrontaties met de politie. De vernielingen in de christelijke wijk in Lahore worden in verband gebracht met een omstreden wet tegen godslastering. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat die wet wordt ingezet tegen religieuze minderheden, waaronder christenen en shiiten. In de eredivisie heeft Vitesse een belangrijke overwinning behaald... in de strijd om het landskampioenschap. Vitesse won in Enschede tegen FC Twente met 1-0 door een doelpunt van Boni. De Arnhemmers staan nu vierde met drie punten minder dan koploper Ajax. De Amsterdammers namen vandaag de koppositie over van PSV... door met 3-0 te winnen van Pek Zwolle. Feyenoord staat nu derde met 1 punt achterstand op Ajax. De Rotterdammers wonnen met 1-0 het uitduel tegen Roda JC. FC Utrecht tegen RKC Waalwijk eindigde in 1-0.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 Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keine. Er is gewoon gebrekkig vertrouwen in de overheid na een reeks schandalen. Waar voedingsschandalen een heel goed voorbeeld zijn. Maar er zijn allerlei veiligheidsschandalen in China waar door burgers gewoon minder vertrouwen in de overheid hebben en gewoon niet geloven wat de overheid ze vertelt. Ja, Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Het buitenlandprogramma van de VPRO, iedere zondag hier om 7 uur. Tja, het vertrouwen van de gewone Chinees in de bomen boven hem of haar gestelde is niet zo groot. Of het nou om voedsel gaat of om iets anders. Gaat dat veranderen nu het volkscongres As We Speak, een nieuwe leiding benoemd? Gaat er überhaupt veel veranderen? Die nieuwe leiders zeggen in ieder geval van wel. Om corruptie en bureaucratie tegen te gaan komen er in ieder geval minder ministeries. En die moeten veel efficiënter gaan werken. Dat werd vandaag bekend als een van de maatregelen genomen door de nieuwe leiders van China. Op dit moment zijn zo'n 3.000 volksvertegenwoordigers bij elkaar om samen die nieuwe koers te bepalen van de communistische Volksrepubliek. Het nationaal volkscongres vergaderd. Ik spreek er het grootste deel van deze uitzending over... met Henk Schulte-Noordholt, al meer dan 25 jaar ondernemer in China... en met journaliste Ying Chang. Zij woont sinds 1989 in Nederland en werkt bij de Wereldomroep. Bureau Buitenland, neemt je mee. Ja, welkom, Ying Chang en Henk Schulte-Noordholt. meneer uh, dus Schulte-Noordholt, om te beginnen... Even voor de duidelijkheid, je hebt het partijcongres, dat vergaderde in november... en nu dus het volkscongres. Wat is precies het verschil? Nou, het partijcongres, wat het woord gezegd gezegd, is een bijeenkomst van de communistische partij van China. Ja, maar die is toch gewoon de baas, of niet? Die zijn de baas, precies. Maar daarnaast wordt ook, uh, heb je parallel aan die structuur van de partij heb je een regeringsstructuur. Mm -hmm. En die komt ieder jaar in maart bijeen. Maar u heeft gelijk, de partij is de baas. Dus alle topfuncties van de regering, dat zijn ook tevens topmensen in de partij. Ja, dus, dus wat is het belang van deze bijeenkomst? Wat staat er op de agenda? Nou, het is het wet, hoogste wetgevende orgaan van China. Dus er worden daar wetten aangenomen. Die zijn overigens al grotendeels voorgekookt. Maar er wordt nog over gediscussieerd. Maar dit jaar is het wel extra bijzonder, omdat er dus nu een nieuwe regering uh, wordt aangesteld... Mm -hmm. Met meneer Xi Jinping als president en meneer Li Keqiang als premier. Mm -hmm. En die waarschijnlijk voor de komende tien jaar aan het zadel zitten. Dus iedereen kijkt daar naar het congres van gaat er een nieuwe koers worden uitgezet of niet. Ja, En, en wat zijn dan de belangrijkste punten behalve die, die benoemingen? Dus officieel maken van wat in november al besloten was? Ach, er zijn ontzettend veel thema's die in China aandacht behoeven. Mm -hmm. Maar um, waar ze nu de nadruk op leggen bijvoorbeeld is corruptie. Ja. En dat is een hele grote issue, want het volk in China is daar toch, heeft, heeft er meer dan genoeg van. Overigens de nieuwe zaken, zo oud als China zelf. En de economische hervormingen. Want China moet er echt een baanbrekende omwenteling maken. Van een exporterende economie naar een binnenlandse economie. Van een, schone, van een vervuilende economie naar een schone economie. Er zijn allemaal issues die spelen. De vraag is nu of deze mannen het nieuwe thema kunnen zetten... en de dingen kunnen besluiten die echt die nieuwe koers gaan inzetten. ja. ja. Mevrouw Chang, u, u volgt het uh, volgens ons op de voet. Hè? Uh, pro, professioneel, maar waarschijnlijk ook persoonlijk, gewoon wel een beetje betrokken. Uh, ja. wat, he, wat heeft u er voor seance uitgehaald van de week? Voor, voor bijzonders, wat er gebeurd is? Uh, nou, wat uh, ik vooral uh, ja, volg is dan via Weibo, hè? dat is dan de Chinese uh, Twitter-versie. Ja. En wat, uh, wat ik er vooral op let is dan hoe gewone mensen, het volk, reageren. Waar letten zij vooral op? tijdens de, die twee uh, sessies, zogenaamde de oh. angue. Mm -hmm. En uh, het gewone volk let eigenlijk voornamelijk over uh, voedselveiligheid... over huisvesting, uh, huizenprijzen en over milieuproblemen. Aha, ja. Nou, nou had Wen uh, Jiabao de, ver de vertrekkende premier... had het uh, in zijn openingstoespraak vooral over... dat het welzijn verbeterd moet worden. Hè? Dat de, de, die, die enorme sociale kloof die er is in, in China, dat daar iets aan gedaan moet worden. Is dat ook iets wat, uh, wat de gewone Chinees heel erg bezighoudt? Of? Uh, ja, dat heel erg. Maar de, uh, het gewone volk uh, let voornamelijk op uh, concrete dingen. Hmm. Eh, dus dan uh, kijkt zoals een uh, hoge leraar, uh, Zhong Nanshan... hij is zelf ook uh, volks, uh, volksvertegenwoordiger, en, uh, vo vertegenwoordiger, een arts... en een vrij bekende uh, figuur... Hij heeft het dus het heel goed verwoord. En hij heeft dus uh, tijdens een bijeenkomst op het congres, heeft hij echt keihard gezegd van nou, hè, ja, uh, wat, een, uh, wat nou een harmonieuze samenleving, welvaart of uh, partijprogramma. Het belangrijkste is eigenlijk de lucht die we inademen, voedsel uh, die we eten en water die we drinken. Aha. En deze zijn niet uh, uh, zijn niet veilig. Dus uh, dan is er helemaal geen sprake van geluk of welzijn. Nee, nee. nee en u, u noemt ook Winjelbouw, de premier. Ja. Die tien jaar geleden aan de macht kwam, zei die, had hij die de vier-karakterslogan: Iron Waban. De mens moet centraal staan. Ja. Dus toen was eigenlijk al ingezet uh, de nieuwe koers van het alleen maar produceren. Naar ook aandacht voor de gewone mensen. Dat was toen ook al. Dat was toen al. Dus nu wordt nou eigenlijk. Al, wat aan doen. Men ja. wordt al maar cynischer. Ja, dat zei u tien jaar geleden ook al. Mm -hmm. En wat is er nu eigenlijk gebeurd, hè, wat jij zegt. op het gebied van, uh, van voedselveiligheid. de schone lucht die kunnen kan inademen, et cetera. Ja. Dus de, ik opproef ook. Uh, ook een groot cynisme onder de bevolking. Ja. En, en, en ook wat is er gebeurd aan die sociale kloof? Dat is dan misschien niet concreet genoeg voor mensen om over. Maar, maar dat was toen dus het thema. Is daar veel aan gebeurd? Nou, er zijn wel maatregelen over. Bepaalde belastingen voor de boeren zijn afgeschaft. Maar de harde feiten zijn dat de inkomensongelijkheid alleen maar is toegenomen in China de laatste tien jaar. De ja. kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Het huidige volkscongres zitten 83 miljardairs die doen mee aan, aan deze vertoning. Ja. Ja. En die en... verdienen veel meer dan, een, dan een miljardairs in Amerika. Ja, vertoning die... zegt u, sorry? Vertoning zei ik, ja. ja? ja. En die, hebben dan, hè, uh, die zijn in staat om tien villa's te kopen. Ja. Terwijl gewone mensen niet eens uh, in staat zijn om één uh, eenvoudig nee. appartement te kopen. Geniet. Nou ja, de, de overheid heeft er wel nu hè, onlangs nieuwe regels uh, uh, ingevoerd. Uh, wat betreft de dus. Uh, uh, Huizenprijzen, om huizenprijzen te uh, stabiliseren. Ja. ja, maar ik begrijp dat daar mensen weer heel ontevreden over zijn. Ja, nou, dat, is, uh, dat heeft er uh, <laughs> uh, niet goed uitgepakt. En nee. wat gebeurt er? Dat, uh, kijk, uh, men wil dat je dus als je dan het tweede huis koopt... Hè, dat je dan de hoge rente moet betalen. Ja. En uh, dat je dan uh, ook uh, uh, de eerste eigen inleg hoger is. Ja. Nou, Wat doen Chinezen? Chinezen zijn doorgaans heel erg inventief. He, dan gaan ze dus uh, uh, scheiden. Ja. En zodat je dan, uh, uh, uh, ieder, dan, dan... dan is het niet je tweede huis meer. Hè? Als je nog een huis gaat kopen, dan is het je eerste huis. Ja. Voor een van de uh, uh, echte partners. lieden. Meer schuld er nooit hoort. Um, economische groei van, van om en nabij 7,5% uh, op ja. het ogenblik. Dat is toch ook wat lager dan we de afgelopen ja. jaren gezien hebben. Um, zijn de Chinese leiders daar stiekem niet een beetje blij mee? Want het ging wel erg hard, hè? Ja, dat is ook beter voor de inflatie. En het past ook wel in die ombuiging die nu echt noodzakelijk is. Want het oude groeiemodel van de laatste twintig jaar... Hè, toen inderdaad wat u zegt ook tien procent en meer groeide de norm was... dat spleegde was, dus zo'n roofbouw op het milieu... Mm -hmm. dat kan ook eigenlijk niet langer. Dus we uh, moeten. De, de term is nu inclusive growth. Mm -hmm. Dat is ook ingegeven door de Wereldbank. Dus meer aandacht voor groene, groene energie voor, voor niet, niet, niet te vervuilende productie... En, en hopelijk ook meer binnenlandse bestedingen... waardoor die inkomens, geloof ik waar we het net over hadden... ook kleiner wordt. Ja. Goed, u, u zei het allebei. Uh, weinig vertrouwen, veel cynisme bij de gewone Chinees. Nou, wanneer dat vertrouwen van de burger in de overheid hersteld moet worden... de komende jaren, dan is één ding niet echt handig. Namelijk het hebben van uh, 300 werkkampen... waar ongehoorzame Chinezen vaak zonder vorm van proces in worden ondergebracht. Uh, in de provincie Yunnan willen ze daarvan af. En onze correspondent Marij Vlaskamp kreeg een unieke kans... om in één van die kampen daar een kijkje te gaan nemen. Onder toeziend oog van een uh, politieagent rent een groepje van 50 mannen in blauwe joggingpakken heen en weer over een binnenplaats. Strak informatie, kaalgeschoren koppen en op de muren staan slogans. Hou je aan de wet. Wees vaderlandslievend. Ik ben te gast in een van China's 350 werkkampen. Normaal komt een buitenlander echt geen werkkamp binnen. Maar de relatief open provincie Yunnan is trots op dit modelwerkkamp. Het is speciaal voor drugsverslaafden en het ziet er keurig uit. Vriendelijke politieagenten die me rondleiden. Ze laten me ook gewoon alleen met de studenten, zoals de bewoners van werkkampen eufemistisch worden genoemd. En die zeggen dat ze heel tevreden zijn. Ze krijgen genoeg te eten en ze sporten veel. Natuurlijk zeggen ze dat. Een halve dag in een modelwerkkamp, dat is echt niet genoeg om de rauwe werkelijkheid te zien. Maar dat ik er een glimp van opvang, dat is al heel wat. Mensenrechtenadvocaat Pu Jichang vecht al jaren voor afschaffing van die kampen. Want ze symboliseren de slechte mensenrechten situatie en China moet zich ervoor schamen, zegt hij. Pu is een boomlange kerel uit het Noordoosten, die geen blad voor de mond neemt. Het heet heropvoeding door arbeid, maar het is een systeem om mensen mentaal te martelen. En het is illegaal. Mensen die niet strafbaar ze hebben gedaan, worden gewoon opgesloten. En niet voor een weekje. De Chinese politie heeft de bevoegdheid iemand tot maximaal vier jaar naar een werkkamp te sturen. Zonder proces, zonder dat de verdachte een misdaad heeft begaan en zonder bijstand van een advocaat. Lastig zijn is al genoeg. Dat ondervond een van Pooje cliënten, Huang Changchang. Huang was kritisch op internet naar aanleiding van de Arabische lente. En hij werd er dagenlang over ondervraagd. het uh, de 70 uur lieten ze me niet slapen en 20 uur ketenden ze me vast op een stoel. Ze gooiden kokend water op me en sloegen me in mijn gezicht, zegt Huang. Ze wilden dat ik bekende dat ik naar Arabisch voorbeeld een jasmijnrevolutie organiseerde. En dat na twee opmerkingen op internet. Toen hij niets bekende, had hij vrijgelaten moeten worden. Ik ben tien keer in beroep gegaan, maar de rechtbank wilde de zaak niet eens aanpakken, al dus zijn advocaat. Chinese rechtbanken zijn zogenaamd onafhankelijk, maar in werkelijkheid is het niet ontvankelijk verklaren van zaken... een manier om te zeggen, dit is een politiek taboe, hier branden we onze handen niet aan. Huang Chengcheng ging een werkkamp in en daar bleef hij, 21 maanden lang. De bevolking in mijn kamp bestond uit dieven, prostituees en andere kleine criminelen. Maar er zaten ook mensen tussen die alleen maar mee hadden gedaan aan een demonstratie. Ze noemen het heropvoedingskamp, maar je leert er niets. Elke avond moet je verplicht naar het Chinese staatsnieuws kijken. Dat heb ik in dat modelwerkkamp ook gezien. Een eindeloze rijen mannen die ineengedoken op gele plastic krukjes naar een opvoedkundige documentaire zaten te kijken. Maar volgens Frank Chong wordt er in een werkkamp toch vooral gewerkt. Hij moest de hele dag motoronderdelen maken. En als hij het daar niet mee eens was, kreeg hij minder te eten. Of hij mocht zijn familie niet zien. Zonder de communistische partij is er geen Nieuw-China. Dit lied was verplichte kost in de jaren 50. Toen moest de communistische partij zijn autoriteit nog vestigen. Ga er maar aan staan. Miljoenen antirevolutionaire elementen die dat opgewonde socialisme van de jonge volksrepubliek helemaal niet zagen zitten. Daar is dat systeem voor heropvoeding met kampen voor ingevoerd. En tijdens de politieke campagnes van de vorige eeuw moeten ze doorlopend vol hebben gezeten. Tegenwoordig worden werkkampen gebruikt voor wat de staat zo mooi stabiliteitswerk noemt. Stel jij hebt kritiek op me of je klaagt of ik ben om een andere reden niet blij met je, vertelt advocaat Poel. Dan kan ik je als overheid zo laten opsluiten. En dit maakt werkkampen uiterst populair bij de politie en andere overheidsinstanties. Maar de maatschappelijke weerstand daartegen groeit. De laatste tijd brengen staatsmedia kritische verhalen over werkkampen En de roep om hervorming of afschaffing wordt steeds luider. Wat de centrale partijleiding precies wil is onduidelijk. Maar de provincie Yunnan, dezelfde provincie die me liet rondkijken in de kampen... zegt nu al te beginnen met het opdoeken ervan. Maar Yunnan is maar een provincie en de beslissing wordt daar niet genomen. Dat gebeurt hier in Peking. Ik sta op het plein voor de grote halve van het volk en daar is deze week de jaarlijkse parlementsvergadering. Dit is een inkijkje in de hoogste macht van de Chinese Communistische Partij en de Chinese regering. Sinds China een nieuw politbureau heeft zijn de verwachtingen voor de politieke hervormingen hoog gespannen. Over allerlei sociale kwesties, van het een tot de werkkampen... worden in de media verhitte debatten gevoerd. China wil verandering, misschien zelfs politieke hervorming. Maar betekent al dat gepraat dat er ook daadwerkelijk iets veranderen gaat? Ik denk Mensen zijn oud en wijs genoeg om hun eigen weg te kiezen. Dat is vrijheid. Echt, zegt advocaat Poel. Ik heb de Communistische Partij China niet nodig om te vertellen wat ik vanavond zal eten. Maar daar denkt de partij anders over. Die houdt nu helemaal van micromanagement. En tijdens de parlementsvergadering wordt niets gezegd over het afschaffen van werkkampen. Dat wil zeggen dat de partijtop er nog niet uit is. Misschien worden die kampen alleen maar hervormd en dan blijven ze dus gewoon bestaan. En dan kan gewoon Chung Chung nog steeds worden opgepakt omdat hij zijn mening uit. Er zitten grenzen aan mijn vrijheid en dat deprimeert me ook nu ik vrij ben. Ik ben me er uiterst van bewust dat ik beter niet vrijheid kan zeggen wat ik denk. Zolang het bij praten over hervormingen blijft, kan men maar beter voorzichtig blijven. Ja, U hoort een reportage. U hoort nog steeds een heel klein beetje een reportage van Marije Vlaskamp uit uh, China. U luistert naar Bureau Buitenland. We hebben het over het volkscongres in China met hier aan tafel nog steeds Henk Schulte Noordhold, Ondernemer in China, al uh, 25 jaar en journaliste Ying Chang van de Wereldomroep. Mevrouw uh, Chang, die werkt kampen. Wat denkt u? Worden ze afgeschaft? Dat is, voor, pardon, dat is voor mij dan heel moeilijk uh, om te zeggen. En uh, die bestaan al heel lang. En uh, als, als, die, uh, als dat systeem afgeschaft zou worden, zou het ook niet zo snel gebeuren, denk mm. ik. Maar gaat het erover op het Volkscongres? Valt het woord überhaupt? Nou, op dit moment eigenlijk uh, heb ik er weinig uh, daarover gehoord. Nee. En je hoort wel heel veel over corruptie, over sociale zekerheid, inkomstenverdeling en, mm. en dat soort dingen. Maar Nee, daarover heel weinig. Want, Henk nooit altijd. Er, er waren de laatste tijd wat aanwijzingen... dat de Chinese autoriteiten er ook van af willen, toch? Ja, ik heb ook iets gehoord. Ik weet niet of het specifiek besproken is de laatste dagen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk eigenlijk een reliquie van de jaren 50. Hè. Dat liet Marije Fraskamp ook duidelijk horen. Mm -hmm. Het woord opvoeding, dat geeft het al aan. Opvoeding van de mens, om ja. er een nieuwe mens van te maken. Ja. Nou, die, die ideologische ambitie is zo lang opgegeven nu. Dus nu wordt het eigenlijk misbruikt om ongewenste mensen weg te stoppen. Ja. En daar komen allerlei mensen terecht in, tegen in verzet. Ja, maar het, het, het past natuurlijk ook helemaal niet bij het beeld... wat China graag wil uitstralen van een modern land. Het past, past toch meer een beetje bij een scheurke nee. staat, zoiets? Of nou, kijken ze daar in China anders tegenaan? Ja, ik denk, nou... Ja, en andere mensen maar, maar ik bedoel, we wou eigenlijk zeggen: uh, stabiliteit is nummer 1 tot en met 10. Mm -hmm. Dus als er dingen onrustig worden en de lokale oh. autoriteiten kunnen er niet meer aan, dan krijgen die vrije hand om stabiliteit te bewaren. Ja. En dit is een, een heel, heel passelijk middel om dat te doen. Ja. Dus nee, ik denk dat de associatie voor China niet is dat, we dan, uh, dat ze dan een schurkenstaat staat. En het zal ze nou niet veel kunnen schelen ook. Nee. Stabiliteit, nee, China is toch de maat van alle dingen. Mevrouw Chan, is er vanuit de bevolking veel druk om die werkkampen af te schaffen? Dat heb ik eerlijk gezegd niet gemerkt. Je ziet wel, kijk zoals wat Marije vertelt over mensenrechtenadvocaten of een, klein groep, een kleine groepen mensen die letten daar wel, die besteden daar wel aandacht aan, maar het gewone volk. Nou, ja, interesseert het zo ook niet? Of, of, of uh, nou, zijn ze het er eigenlijk mee eens dat stabiliteit zo belangrijk is dat je daar misschien ja, wel dit soort ja, op, voor nodig hebt? Als je op straat dan hè, aan uh, willekeurige uh, voorbijganger vraagt hè, of je dan stabiliteit van China belangrijk vindt, ik denk dat dan tien uh, van de tien mensen <laughs> zullen dat behamen, niet hmm. 9 van de 10. Ja, hmm. maar ik denk ook dat steeds meer mensen ook wel uh, grondwettelijkheid zeg maar, of dat, dat er wetten bestaan die ook nageleefd moeten worden. Laat ook steeds meer mensen de nadruk op leggen. Hmm. Uh, ook op het platteland. Ja. Dat die rechteloosheid die wordt ook steeds meer als, als, als, als uh, onterecht ervaren. Ja. Dus ja. er zijn in de Chinese grondwet zelf ook allerlei mooie rechten, hè? vrijheid van meningsuiting van vergadering, van religie. En die worden niet nageleefd. Hmm. En daar gaat, komt steeds groter toch verzet tegen. Ja, ja kijk, dat, je hoort bijvoorbeeld ook zelfs uh, dat men zegt hè, dat een, uh, uh, een lid van een. Uh, uh, CPPCC, hè, dat is uh, Politiek Consultatieve uh, Conferentie van het, volks, uh, van het uh, Chinese volk. Dat dus... zijn allemaal belangrijke Chinezen eigenlijk. Ja. Ja, die vergaderen ook op dit ja, moment. Die vergaderen... Dat is weer een apart orgaan, ja. maar ja. Ja, klopt, Advies, ja. adviesgevend orgaan. Ja. Ja, ja. En Dus een lid daarvan heet Ke Jianxiong. En hij heeft er dus uh, een, ja, uh, een, een paar voorstellen. Eén daarvan wordt er gezegd dat dat heel erg gedurfd is. Hè, bijvoorbeeld dat uh, de vrijheid van staking... En, dan, nou, en die andere is dus vrijheid van vestiging en verhuizing. En nou, men zegt ervan: ja, dat klinkt als een droom, hè? dat is niet realistisch. Hm. Maar hij zegt ervan: ja. Uh, we praten nu toch over Chinese droom. Dus men moet eerst de dromen... en daarna kijken hoe wij die dromen kunnen verwezenlijken. Ja, dat is slim. Want Xi Jinping zelf heeft het over de Chinese droom... en dat wordt nu op die manier uitgelegd. Ja, ja, ja, nou, ja. dat is de Chinese um, droom. Ja. Hoe, hoe zit het eigenlijk met het uh, voor zover aanwezig... democratiseringsproject in, uh, in China? Um, we hebben daar de afgelopen jaren... zijn ook allerlei initiatieven wel ja. geweest... Op met name lokaal niveau he, met verkiezingen... Um, Gebeurt daar wat? Gaan deze nieuwe leiders daar nog initiatieven opnemen, Henk zult er nooit op? Uh, nou, ik heb daar helaas niet weinig van gemerkt. Dat was ook een van de dingen die Wen Jiabao, de af-nu-aftreden premier, ook altijd riep. Die zei: de roep van het Chinese volk om democratie is on, onweerstaanbaar. Er moet gaat een keer van komen. Ja. Maar uh, hij was altijd een roep in de woestijn, is toch? En men heeft nooit echt aangedurfd om echt uh, wezenlijke hervormingen door te voeren. We hebben het wel over, over democratie binnen de partij. Dat er dus binnen de partij meer stemmen worden gehoord... voordat je een beslissing neemt. En die is er in zon... die zin natuurlijk ook dat er wel allerlei verschillende facties tuurlijk, zijn. Tuurlijk, hè, maar, maar ons begrip van, van representatieve vertegenwoordiging... Mm -hmm. en vrije verkiezingen, en daar zijn nog geen serieuze initiatieven toe. Mevrouw frouw nee. Kijk, de partij wil graag laten zien dat wij dus dat zij dan democratisch zijn. Hè? En volgens dus in januari 2013, dus dit jaar, zijn er cijfers bekend. Er zijn bijna 1 miljard geregistreerd kiezers. En 90,24% daarvan heeft dan gestemd. Voor lokale volksvertegenwoordigers. Ja. Nou, heel veel mensen op internet hè, die, uh, die, die zeggen van... ik ben boven de 18, ik heb nooit in mijn leven een stembiljet gezien. Had nou je wel een stembiljet gezien? Nee, nooit. nooit. <laughs> <laughs> dus dan, ja, hoezo? En de wie vertegenwoordigen zij dan? Hè? Uh, we zijn dus... Uh, uh, uh, de, uh, de gewone mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Nee door die volk, volksvertegenwoordigers. Nee, kijken ze, kijken ze daar ook zo naar, naar dat volkscongres... dat ze denken, nou ja, dan heb je die lui weer... Nou, ze kijken met wel veel interesse naar, uh, hè, naar, naar die congressen. Maar waar kijken ze vooral naar? Ze kijken bijvoorbeeld naar grappige details. Bijvoorbeeld uh, uh, of er uh, een knappe journalist bij staat. Of een uh, knappe, uh, uh, hoe noem je zo iemand, die dan thee inschenkt hè, tijdens zo'n uh, uh, congres. Of dan uh, komt er dan weer zo'n uh, uh, uh, nou ja, oudste vertegenwoordiger. Volksvertegenwoordiger, uh, die heet Sheng Jilan, die is 84. En dan, het uh, is dus een, een, een, een eenvoudige boering, hè? en uh, ja, uh, weinig scholing gehad. En, uh, en dan vraagt men zich af: van ja, uh, wie vertegenwoordigt ze dan? Hè? En, en dan gaat zij nog vol trots tegen de uh, journalisten zeggen van ik heb het nog nooit in mijn leven tegengestemd. <laughs> wordt word er wel eens tegen een voorstel gestemd? Ja, in ja, maar, ja zeker. Wetgeving en, en, en werkrapporten van hoge officials wordt dan wel eens... maar als het meer dan 10% tegen is... dan wordt het toch als een ernstige gezichtsverlies ervaren. Oh jee. Dus alles wordt van tevoren zo bekokst of dat uh, niet voorkomt. Dus alles gaat per definitie wel door? Alles daar gaat wordt per gestemd. definitie door. <laughs> Goed, ja. nou... Um... Fatjang had het er daar straks al even over. Een van de dingen die de Chinezen zelf erg bezighoudt is de voedselveiligheid. Een van de maatregelen die tijdens dit congres is genomen... is het versterken van de slagkracht van de voedsel- en de medicijnen-toezichthouders. Misschien een eerste stap naar meer vertrouwen in deze regering... vooral op het vlak van voedselveiligheid... is dat vertrouwen namelijk volstrekt tot een nulpunt of misschien wel daaronder gedaald. Luistert u naar het verslag van Ellen van Dalen. Dit is de Chinese zanger Zhou Zhou Chu. In zijn eigen land wordt hij ook wel de Leonard Cohen van China genoemd. In China is hij erg beroemd op dit moment. Want als een van de weinige artiesten zingt hij over politieke problemen. En dat durven er niet zoveel. Over corruptie bijvoorbeeld, rechtsongelijkheid of voedselschandalen. Zoals in dit nummer A Small Small Thing. In dit nummer zingt hij dat niemand verantwoordelijkheid neemt rond de voedselveiligheid. Van in dit geval vergiftigde melk. De regering wijst de beschuldigende vinger naar de melkpoederfabrikanten. De fabrikanten naar de boeren. En de boeren zeggen dat het de schuld is van de koeien... die gewoon giftige melk geven. In Nederland kwam de rel over Chinees vergiftigd babymelk... in 2008 voor het eerst de huiskamers binnen. In China is grote onrust ontstaan omdat melkpoeder voor baby's is vervuild. Tientallen kinderen zouden er nierstenen van hebben gekregen... en er is één baby al verleden. Maar wie heeft nu schuld? We vragen het aan Benjamin van Roy hoogleraar Chinees recht en toezicht in Amsterdam. Er zijn gewoon veel schandalen gelinkt en gekoppeld... Aan, aan mensen met heel veel macht. Als je nu kijkt, er is net een grote survey in China gedaan... online door de overheid zelf, waar meer dan een miljoen mensen aan mee heeft gedaan. En dan zie je dat 97% van de Chinezen de voeding niet vertrouwt. Dat is nogal ja, wat. Dat is verschrikkelijk. En ook als je kijkt naar lijstjes uh, ten aanzien van... Uh, wat zien mensen als de grootste risico's in hun dagelijks leven... daar staat stevast... Ook bij. Lange tijd was het onderwerp taboe, maar tegenwoordig is het de opening van het journaal op de Chinese staatstv. Chinese Vermeld wordt dat brandwijn met water is vermengd en vervolgens is verkocht als exclusieve topwijn. En hier worden er zelfs grappen gemaakt op het journaal. De presentator zegt dat Chinezen kennis van scheikunde opdoen... via de voedselschandalen. U hoort Ying Wen. Ze woont in Peking en heeft een peuter van meer dan drie jaar. Die drinkt nog steeds geen echte melk of poedermelk uit China. Want die vertrouwt ze niet. Uit voorzorg koopt ze de melk daarom over de grens. In Hongkong... Of via vrienden uit Nederland bijvoorbeeld. Volgens Jin is het probleem veel breder. Ook het milieu heeft ermee te maken. De zuivelindustrie moet zorgvuldiger werken... en de overheid moet beter controleren, vindt Jin. Volgens Benjamin van Rooij moet de regering vooral werken... aan het vertrouwen in de overheid zelf... De vraag is of de melk niet veilig is of dat het meer dan van de Chinezen het niet vertrouwt. Ik denk dat je veel meer een kwestie hebt van consumentenvertrouwen wat gewoon volledig weg is. Ja, en dus ik zou het niet eens consumentenvertrouwen noemen, ik zou het noemen vertrouwen in de overheid. Ja, de Chinese Lennart Cohen klonk zelf ook een beetje alsof hij wat verkeerds gegeten had. Maar um, mevrouw Chang um, heeft het Volksongres een antwoord gegeven op die vraag uh, of het nu echt veilig is het voedsel, voedsel of dat het gewoon is dat de mensen geen vertrouwen meer hebben? Uh, nou, kijk. Is dat aan de orde geweest? Ja, het is uh, uh, heel vaak eigenlijk tijdens uh, het Volkscongres aan de orde geweest. En uh, een um, woordvoerder van een uh, overheidsinstantie heeft uh, gezegd dat, er dan, dat negen, 99% van de babymelkpoeder in China is uh, veilig. Goed. En dan een uh, andere volksvertegenwoordiger, Tseyong Yuan. En die zegt dus tijdens een interview bot weg van... ja, natuurlijk heb ik geen vertrouwen in, uh, uh, in Chinees melkpoeder. Kijk, er wordt wel gezegd, 99% is veilig. Maar ik weet het toch niet waar die ene procent uh, is. Misschien dan tref ik die ene procent. Ja. Dus, uh, en weg is het vertrouwen. Dus, ja. Ja, vertrouwen is er heel weinig. En ja. je ziet het dus eigenlijk uh, bij... Bijna alle Chinezen. En mm. uh, grappig is dat er twee, drie weken geleden uh, op uh, social, uh, sociale media in China... dat er dan, heb je al genoeg melkpoeder gehamsterd... dat er dan zelfs een soort nieuwe begroeting is geworden. Sinds uh, uh, 1 maart is er dus in Hongkong een nieuwe uh, regeling van kracht uh, gekomen... dat je dan maar twee blikken uh, babymelk uh, mag mm. uitvoeren. Ja. Ja, ja. Goed, um, we moeten het nog even tot slot over het buitenland hebben. En daar is ook een goede uh, aanleiding voor op dit moment... over de Chinese buitenlandse politiek. De laatste dagen namelijk kijken ze vanuit Peking zenuwachtig naar de oostenburen. De spanningen op het Koreaanse schiereiland stapelen zich op. Zuid-Koreanen en Amerikanen beginnen vannacht aan hun tweede reeks van militaire oefeningen. En de Noord-Koreanen hebben gisteren niet aanvalsverdrag met de Zuiderburen opgezegd. Dat allemaal na een recente kernproef van Noord-Korea afgelopen vrijdag... En dat dat was weer een reactie op zwaardere sancties tegen het land. Aan de lijn heb ik nu Koen de Keuster. Hij is docent moderne geschiedenis van Korea aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, meneer de Keuster. Goedenavond. Ja, Ik hoorde gisteren bij ons op de radio uw Nederlandse collega Breuker. Die was heel somber over wat er vannacht kan gebeuren... wanneer Amerikanen en Zuid-Koreanen hun oefeningen gaan beginnen. Bent u dat ook? Um, nou, meestal ben ik niet... Te somber, uh, maar ik moet ook vaststellen dat de retoriek die vanuit Pyongyang uh, gespuit wordt voor het ogenblik een, een tandje bijgestoken heeft. En uh, dat het inderdaad uh, extremer klinkt dan het uh, de laatste jaren eigenlijk geklonken heeft. Ja, want wat, wat zou er vannacht kunnen gebeuren als die oefening begint? Wat, wat zou de reactie van Noord-Korea kunnen zijn? Nou, de die uh, zal beginnen, er zijn twee uh, militaire oefeningen die parallel lopen. Eentje is met troepen uh, op het terrein en die uh, is begonnen uh, begin maart en die loopt tot eind april, wat uh, eigenlijk afschuwelijk lang is. 200.000 Zuid-Koreaanse troepen, 10.000 Amerikaanse. En de oefeningen die van, vannacht beginnen, of die uh, vanaf morgen beginnen, zijn oefeningen die uh, uh, een oorlogssimulatie zijn, een computersimulatie. Ja. Dat zijn oefeningen die eigenlijk jaarlijks gehouden worden, maar die Noord-Korea ziet al ...als, een, als een, een, een bedreiging, als zeer nou. offensief. En wat zouden ze nou kunnen doen vannacht? Waar bent u bang voor? Nou, ik, eerlijk gezegd denk ik niet dat we vannacht al wat moeten verwachten. Uh, Noord-Korea heeft de gewoonte van uh, heel hard te roepen. Um, en af en toe doen ze ook wat, maar dat hoeft niet noodzakelijk morgen te zijn. En wat we eventueel zouden kunnen verwachten in het slechtste geval is dat er een, uh, een provocatie komt. Uh, en dat we iets krijgen in de aard van uh, wat we in 2010 gezien hebben. Uh, de beschieting van een uh, Zuid-Koreaans eiland voor de kust van uh, Noord-Korea. Uh, waarschijnlijker is dat er uh, raketlanceringen zullen zijn, uh, raketoefeningen, uh, testoefeningen uh, of art artillerievuur in uh, de Westzee. Ja, maar goed, we, we hebben zowel in Zuid-Korea als in Noord-Korea nieuwe leiders die hun eigen positie moeten bevestigen. Kan dat uit de hand lopen? Het well, is, is inderdaad zo dat uh, eigenlijk sinds 2010 de houding in Zuid-Korea uh, verscherpt is en dat men minder geneigd is om uh, de retoriek van Pyongyang over zich heen te laten gaan en ook minder geneigd is om... Um, een, een genegoceerde oplossing te zoeken. Men vond uh, na de incidenten die er geweest zijn in 2010... dat het leger veel sneller en scherper had moeten reageren. Ja. En je merkt in de verklaringen die vanuit Zuid-Korea komen vandaag ook... dat uh, uh, het ministerie van Defensie in ieder geval... Uh, ook daar de retoriek opvoert en het heeft over gerichte... Tegen aanvallen die met name de commandoposten zouden betreffen ja. uh, En, en ja, dat, dat draagt niet bij, natuurlijk, tot een desescalatie, uh, maar eerder tot een opvoeren van uh, de spanning. Zacht uitgekruid. Dank u wel, meneer De Keuster. Henk um, Schulte-Noortold, baart het jou zorgen wat daar gebeurt? Mm, ja, absoluut. Uh, los van deze militaire analyse is, uh, is was het vroeger al een beetje het idee... Uh, het geruststellende idee dat China op een of andere manier Noord-Korea weer aan de hand zou hebben. Mm -hmm. En nu zie je dat ook China dat zelf ook opgeeft, als het ware. Of ook die sanctie, hè, die resolutie. Waarom hebben ze meegedaan nu met mee, de sancties? Meegedaan met de sancties. Ja. En, en dus ook die grip verliezen En dan kan je dus een kat in de nauw verwachten die rare sprongen maakt. Zeker omdat er ook een nieuwe leider aan de macht is. En er zijn ook Chinese intellectuelen weet ik niet, zeggen... laten we die gekke hond aan onze grens maar, uh, maar niet meer langer steunen. Nee, maar goed, als die gekke hond nou uh, gaat bijten de komende week... Uh, ja. wat gaan de Chinezen dan eigenlijk doen? Nou, dat, dat, dat, nou kijk, ze zitten natuurlijk aan de energie en de voedselkraan hè, van Noord-Korea. Ja. Ze kunnen de oliekraan dichtrijden. Ja, en de voedselkraan. En de voedselkraan. Want, want economisch uh, ligt Noord-Korea op zijn rug. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een enorm scherp wapen. Ja. Dat zullen ze ook niet zo snel willen inzetten... omdat China zelf wel altijd heel gevoelig... Voor sancties die hen overkomen is, uh, zijn, zijn geweest. Mm -hmm. Maar goed, het kan als nood aan de man komt, kunnen ze dat misschien doen. Ja. Ze zullen achter de schermen ook allerlei besprekingen plaatsvinden, ongetwijfeld. Maar er is nog steeds meer. Ze komen steeds geïsoleerder te staan in Pyongyang. En dat kan natuurlijk tot korte termijn tot nare dingen leiden. Ja. Maar ja. Ik denk dat de militaire overmacht van de, de landen om hen heen zo overweldigend is. Dat ja. Uiteindelijk hoeven we daar niet, een, voor de einduitslag hoeven niet bezorgd te zijn. Is dit slecht voor de zaken, dit soort onrust? Nee, nee, zolang China maar stabiel blijft. <lacht> en, en even kort tot slot, maar in het, in het algemeen... de eerste reis van uh, de nieuwe president uh, Xi zal naar uh, Moskou zijn. Ja. Is dat inderdaad een nieuwe alliantie die, die we in de maak zien? Of, uh... Nou, nieuw. Kijk, kijk, Ideologisch hebben die twee toch al zich al prettiger gevoeld bij elkaar... dan in het westerse kanker. Zeker, maar dat is ook erg op en neer gegaan. Uh, de, en neer de vriendschap gegaan. tussen Moskou en Beijing. Maar het is ook een beetje een signaal. van. Mm. Hè, van wij, wij, wij laten ons niet door de Amerikanen de wet voorschrijven. En, en, en er zijn natuurlijk de, de hechte uh, relaties op energiegebied. Ja. Uh, want, want Rusland is natuurlijk een hele grote energieexporteur. 60-70% van de Russische export is energie. Daarvan gaat heel veel naar China. Dus dat, ik denk dat die, de, dat element en, en het politieke signaal naar Amerika, met name van... Uh, wij zijn er ook nog, Moeten moet met ons rekening worden gehouden... Dat, het dat de reden is voor het bezoek aan Moskou. Ja, Nu is een ander punt van zorg de laatste tijd. Er is ontzettend veel gedoe over allerlei eilandjes. Uh, u bent op een van die eilandengroepen gepromoveerd, uh, geloof uh, nou, ik zelf. Nou, ik heb een afstudieurscriptie. Oh, afstudieurscriptie, oké. Okay. Maar um, en, en, en, en, een, een, een steeds zwaardere opbouw van de marine van, uh, van China... in, ja. in uh, de Stille Oceaan... Um, is dat nou iets waar we onder deze nieuwe leiding... ons meer zorgen over moeten maken, denkt u? Um, nou, China heeft bepaalde wat ze noemen core interest, kernbelangen. En daar zit Taiwan bij. Maar wat als het maritieme territorium van China wordt gezien, zit daarbij. Um, en Xi Jinping zal niet van die lijn afwijken. Hmm. Anderzijds denk ik dat hij toch wel zo verstandig is... Um, om, uh, om niet de, de, de relaties met Japan de spits te drijven. Japan is een hele grote economische uh, partner. En instabiliteit, wat natuurlijk kan veroorzaakt worden... door een buitenlands geschil, dat, um, dat wil hij ook niet. Want dat is wel slecht voor de zaken. Slecht. Anderzijds zitten ze een beetje in, in, in een moeilijk pakket. Want ze hebben het nationalisme, wat, u, hè, wat u natuurlijk te grondslag ligt... aan dit geschil, ja. dat hebben ze zelf veroorzaakt, de communistische ja. partij. Ja. Mevrouw Chang, even kort tot slot... Um... De gewone Chinees op bijvoorbeeld uh, de Chinese Twitter, Weibo uh, wat, wat vindt die eigenlijk voor Noord-Korea? Vriendjes blijven of uh, er maar nou, mee ophouden? De gewone uh, Chinees burgers roepen alleen maar van... Uh, nou, uh, we moeten uh, moet Korea niet meer uh, te vrienden houden. We gaan gewoon keihard tegenaan. We moeten hun straffen. En uh, uh, Kim Jong-un wordt al genoemd als Jing uh, San Pan. Dat is dan uh, vrij vertaald uh, gewoon een... Uh, uh, uh, Dikker jean nummer drie. Want, uh, <laughs> hij is dan de derde generatie. Team, de, derde, dus, de, derde de, derde, de, de derde dikke team <laughs> Goed, ja. nou, dat kan ik niet meer doen. Laat het niet horen. Ik krijg je <laughs> meteen een raket op je dak. Hartelijk dank. Herman <laughs> Schulden Noordhoord, Yang Ching. Tot slot luisteren we nog naar een Chinees lied over volkshuisvesting. Een thema dat ook uh, al aan de orde kwam in dit gesprek. U kent het beeld misschien nog van vorig jaar? Een groot alleenstaand huis waar een snelweg omheen is aangelegd. De bewoners weigerden te verhuizen. Dat heet tegenwoordig Spijkerhuizen. En daar gaat het volgende lied over van de Chinese zanger Zhou Yao Chu. Zijn toch een 想躺在这里 ik probeer hem nog één keer. U hoorde Zo, Jou, Tzu, cho. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. Tussen alle vergaderingen van het volkscongres door... vloog het hoofd van de Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, Zhang Ping... snel op en neer naar Venezuela. Om de leiders daar te condoleren met het overlijden van Hugo Chávez. Die ligt sinds vijf dagen opgebaard in het militaire museum... van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. En Vandaag werd bekend dat de Venezolanen op 14 april naar de stembus gaan... om een opvolger voor hem te kiezen. Aan de telefoon heb ik correspondent Edwin Koopman vanuit Caracas. Goedenavond, Edwin. Ja, goedavond. Is uh, Venezuela nog steeds in tranen gehuld? Ja, ja, zeker. Dat gaat door. Hij ligt opgepaard. En er staan nog lange, lange, lange rijen, zeker vandaag op zondag. Iedereen heeft vrij. Uh, lange rijen, mensen die nog hem willen zien, langs het uh, lijk willen lopen. Uh, dat wordt ook voortdurend uitgezonden op televisie. wat er heel hele dag en nacht die mensen langs die kist. Ja, goed. Uh, 14 april verkiezingen dus. Um, wat zijn de vooruitzichten? Nou ja, we dachten altijd uh, dat, uh, dat als Chavez weg zou zijn, dat die oppositie dan een kans zou maken om te gaan winnen. Maar niks blijkt minder waar. Uh, die Maduro die lijkt nog wel populairder dan, uh, dan Chavez. Heeft er ook erg zijn best voor gedaan de afgelopen dagen. Om, ja, flink uh, ook op de manier van Chavez het volk toe te spreken. Maar uh, nou ja, in, uh, in oktober waren de presidentsverkiezingen. En toen won Chavez al met een marge van 10% van de oppositie. Nou, die Maduro die gaat dat zeker overdoen. Aha. En, en hoe komt het dat hij het zo goed doet? Nou ja, Chavez die heeft op zijn laatste publieke optreden... dat was begin december, net voordat hij nog naar Cuba ging voor die operatie, heeft hij hem publiekelijk aangewezen als opvolger. Ja, en dat voor de volgelingen van Chavez, is Chavez woord gewoon wet. En eigenlijk nog meer dan vroeger, want hij is nu dood. En nu is het echt helemaal het woord eigenlijk van, ja, van uh, zijn laatste wens, zou je kunnen zeggen. En, en van die aanhangers, ja, als, uh, Chavez is een soort God geworden. En, en Maduro zou je een soort zoon van God kunnen, kunnen noemen. Is een soort plaatsvervanger van Chavez op aarde. Dus op de golven van die emotie over de dood van Chavez. Is Maduro gewoon de grote man geworden. En ja, wat ook nog heel helpt is dat die verkiezingen heel snel zijn, hè, 14 april. Ja, dus, dus de oppositie, oppositie heeft weinig kans om zich echt voor te bereiden. Um, toch. Chávez was de president uh, van de armen. Heeft hij nou eigenlijk zijn beloftes een beetje ingelost? Nou, Deels niet natuurlijk, want als je kijkt naar de problemen hier... de inflatie is gigantisch, de corruptie, de armoede is ook niet echt veranderd... het is wel iets minder geworden, maar voor een deel dus ook wel. Want uh, veel armen hebben het wel degelijk beter gekregen uh, onder Chávez... in de vorm van uh, nou ja, allerlei sociale projecten die hij uh, heeft uh, uitgevoerd. Uh, onderwijs, het klinieken gegeven. en Hij heeft door een groot aantal uh, Venezolanen ook gratis uh, huizen... Gegeven. En uh, over dat laatste heb ik vorig jaar een, een reportage gemaakt die uh, we dan nu nog even in korte versie uh, gaan beluisteren. Socialismo, claro, Roberto Garces, hij is een inwoner hier die me rondleidt. Op de hellingen om me heen zijn bulldozers bezig het bergterrein plat te maken zodat er gebouwd kan worden. Ja, iedereen zei dat het onmogelijk was om hier te bouwen. Maar het, we zijn hier bezig en zijn er zijn hier uh, 806 families. Ja, 100.000 mensen komen hier straks. Dus uh, nou ja, ze zijn net aan het beginnen. Het is een van de bekendste sociale projecten van Chaves... ...namelijk de gesubsidieerde supermarkten. Hier staat een lange rij met mensen... Die staan te wachten tot ze binnen mogen. Ze mogen niet allemaal tegelijk naar binnen. Want vandaag is de kip aangekomen. Aan een van het mercado capitalista. Goedkoop, maar het betekent ook dat er niet alles te krijgen is. De ene dag is er melk, de andere dag is er kip. En dan moet je zorgen dat je erbij bent. Hier is de bakkerij. ¿Qué tal? Buenos días. Een heerlijke geur van brood. Pan socialista. Pan, Pan, socialista. Pan socialista. Socialistisch brood? maar Het is goedkoper, zegt deze bakker, bakkers met de rode petten op. En op die petten sterren, zelfde kwaliteit, maar goedkoper. Aquila Ferretería. Ah, oké. Okay. Hier zijn we in de gereedschapswinkel. Het is een klein winkeltje, maar ze hebben wel van alles. Het Is Perkeno Perretín de alles is Wat is zo speciaal om hier te wonen in de Zuid-Caribia? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de winst? de winst gaat direct naar de gemeenschap. Okay. Allerlei otro otra zona recreativa, entiende? aan sociale projecten, zoals bijvoorbeeld een speeltuin, Dan wordt er een deelname gevraagd in geld aan zo'n winkel. Dat wordt dan besteed in feite aan de gemeenschap. Dat is het grote verschil met de kapitalistische winkel. Caribia is onderdeel van een poging om eindelijk eens iets te doen aan de enorme woningnood in Venezuela. Voor de camera's belooft president Hugo Chavez 100.000 woningen per jaar tot in 2019 iedereen een huis heeft. Als ze op hem blijven stemmen, uiteraard. We lopen nu mee met Roberto op weg naar zijn huis. Ik weet niet, een voor Niet alleen de maar we Iedereen die hier komt wonen krijgt het huis gratis. Maar niet alleen het huis, maar ook de inrichting. Koelkasten, keuken, de wasmachine, meubels, bedden. Alles staat erin. Waar haalt die regering dat geld vandaan? De que saca, el gobierno de ese dinero. Ahora sí se puede decir que el petróleo es nuestro. We kunnen nu gelukkig zeggen dat de olie van ons is en dat die wordt geïnvesteerd in het volk. Met andere woorden... Dit alles wordt betaald door de inkomsten van de olie-export. Ik neem aan dat je als je eenmaal hier woont, wel voor Chavista zou gaan stemmen. El de territorio 100% Chavista. Het stem is geheim. Maar ja, als je bij je geweten te raden gaat, dan is het idee toch dat dit land 100% Chavista is. We komen in een piepklein huisje. Een appartement met drie kamers. Zie de meubels, de stoelen, de tafel, alles wat je hier ziet stond erin toen we dit kregen. In de hele stad heeft iedereen dezelfde meubels gekregen. Dezelfde tafel, dezelfde stoelen, dezelfde ijskasten. Overal waar je binnenkomt zie je dezelfde meubels staan. Alles básico, el water, la gas. Gas, water, licht. Alles functioneert. Gezondheid, onderwijs. De eerste levensbehoeften zijn voorzien. En alles gratis. Dit is revolutie, dit is socialisme. Dit is revolutie. Wat we hier zien is revolutie. Ik kom in contact met Sergio Ferrer, een architect van de Centrale Universiteit van Venezuela. Ferrer heeft zo zijn gedachten over Caribia. Esa es una ciudad que inventó Chávez, dada la, la escasez de vivienda que existe en Caracas. Ja, Chávez ha instalado la ciudad por el gebrek de la construcción en Caracas. Pero el problema es que no se ha de Porque la pobreza no se soluciona con casas. La armoza no se soluciona con casas. Que gente que le han asignado la vivienda, ja. la revenden. Wat je ziet is dat mensen die zo'n huis gratis hebben gekregen... dit huis weer gaan verkopen. En dan? Bueno, regresan al rancho donde estaban. <laughs> en dan gaan ze terug naar het huis waar ze vandaan komen. Y se ganan mucho dinero, pues. En daar verdienen ze dan een ontzettende hoop geld mee. La solución no es dar vivienda. De oplossing is niet mensen een huis geven. La, la solución es enseñar a la gente a tener un oficio y un trabajo. De oplossing is mensen werkgeven, want iemand die het geld verdient, die bouwt zelfs een huis en die zorgt ervoor dat dit investeert in een goede woning. Ah. La idea de een un país con una clase, que es la idea socialista, es en contra de la idea que es los pobres en clase media. Het idee om een gemeenschap te hebben met alleen maar één klasse van arbeiders. Gaat totaal in tegen het idee van een gemeenschap waar je dus een, een arme klasse laat groeien naar middenklasse. Wat in alle andere ontwikkelde landen het geval is. latino Victoria. Victoria. De Ciudad Caribe is een concept. De Ciudad Caribe is een concept, zegt Roberto mij tot slot. Donde todos tener de todos. Waar iedereen alles kan hebben: La igualdad. de gelijkheid. Erradicar. De la fase de la tierra del capitalismo. En dit is een concept wat verspreid moet worden over Venezuela en over de rest van Latijns-Amerika. Zodat duidelijk wordt dat socialisme moet worden verdiept en dat het kapitalisme moet worden uitgeroeid. Ja, Edwin, tot zover jouw reportage van, van vorig jaar. Um, wat je daar toch ook in hoort, en dat heb ik toch de afgelopen dagen... in, in alle uitluiding van uh, Chavez wel veel gelezen... heeft enorm met oliedollars gestrooid... en veel van dit soort mooie uh, etalageachtige projecten opgesteld... maar structureel weinig problemen opgelost. Hoe, hoe komt het dan dat de oppositie daar eigenlijk geen gebruik van kan maken? Ja, de oppositie is nu sinds die dood van Chavez echt volstrekt uh, onzichtbaar geworden... achter de enorme media-aandacht voor Chavez in de in binnenlandse, maar ook buitenlandse pers. Hey, Chavez was natuurlijk altijd al een mediafiguur, figuur hij is, hij is eigenlijk voortdurend op televisie geweest... de afgelopen veertien jaar. Maar nu is het echt helemaal... hij is niet meer van het scherm af te slaan. En ja, dat maakt die kansen voor, uh, voor de oppositie... Om, om die ontevredenheid, of zeg maar die, die verkeerde dingen... die verkeerd zijn gegaan... Om, die, om dat uit te buiten voor de verkiezingen... natuurlijk ook niet groter. Hè? Die, die Enrique Capriles die in oktober dus uh, tegen het opnam en toen verloor... Ja. Ja, die, die heeft nog steeds niet laten weten of hij zich weer kandidaat stelt... terwijl iedereen, heel hele oppositie, roept hem op om dat te gaan doen. Maar hij weet zelf ook heel goed dat als hij meedoet... dat hij zich gewoon vrijwillig naar de slagbank laat voeren. En dat is dan het einde van zijn politieke carrière. Ja, en, en uh, wat, wat zou het hoofdpunt zijn van de, van de oppositie? Waar zijn, ze, waar zijn ze kwaad over als het gaat over de toestand van Venezuela? Nou ja, echt het dieper liggende programmapunt van de oppositie is verzoening. Hè, tussen de verschillende ja, de gepolariseerde delen van, van, van Venezuela. Dus de voor- en de tegenstanders. Maar waar ze nu de afgelopen week ontzettend kwaad over zijn geweest. En trouwens de afgelopen twee maanden. Is het feit dat de regering zich echt helemaal niks aantrekt van de grondwet. Ze doen maar gewoon wat ze zin in hebben. Hm. Want die, die, die Maduro die is nu pre tot president beëdigd. Maar in de volgende grondwet mag dat helemaal niet. Hij zou nu kandidaat voor de, voor de regering kunnen zijn, voor de regeringspartij. Maar het uh, zou de, op, de leider van de, de, de voorzitter van het parlement, die zou nu uh, tijdelijk de macht in handen moeten nemen. Nou ja, dat soort dingen worden allemaal weer uh, geaccordeerd door het Hoge Rechtshof, wat ook helemaal door de Chavistas wordt gedomineerd. Vervolgens heeft ook nog de minister van Defensie ook nog de steun van tegen uitgesproken voor, uh, voor de revolutie. Dus ja, toen waren de rapen helemaal uit. Alles is hier in macht van die revolutie, die oppositie ja, staat volstrekt machteloos. Goed, en nou, als ik jou begrijp gaat dat na 14 april dus ook niet echt veranderen. Ja, ook in het, overigens is die 14 april heel symbolisch ook hè, voor dat Javista's. Want 14 april was uh, in 2000... Oh. Dat oh. Edwin, er gaat iets mis met de, de verbinding en dat is jammer, maar ook weer niet heel erg, want we waren toch een beetje aan de tijd. Dank u wel. Dat was Edwin Koopman vanuit uh, Venezuela. En Dit was bijna Bureau Buitenland van 10 uh, maart. Uh, straks na nieuws en ster onze collega's van de wetenschap van Labyrinth, Pieter van der Wielen. We gaan het over hebben zometeen. We gaan het hebben, nou heel veel ziektes. We gaan het hebben over de HIV-baby die ineens genezen bleek. Dat is nooit eerder gelukt. Iemand volledig van HIV uh, te genezen. Dat was nieuws. We gaan het hebben over malaria, de de malaria-mug die, die wordt goed uitgeroeid, maar er blijkt iets over het hoofd gezien. Namelijk een mug die het wel degelijk verspreidt... maar die nooit werd aangemerkt als een klassieke malaria-mug. We gaan het hebben over gekten, babbe, Wel bekend van Frans Hals, maar ook van het liedje van Rob de Nijs. En we weten nu eindelijk wie dat was. Ik ben blij dat je eerst Frans Hals noemt en dan Rob de Nijs. Heel beschaafd, toch? Dankjewel. Die was ook eerst. Ja, ja daarom. Pieter van de Wielen hoorde u. Zometeen dus na het nieuws en de ster van 8 uur. De collega's van Labyrinth. Volgende week dan gaan we in Bureau Buitenland naar Irak. Namelijk tien jaar na de het begin van de invasie... die Saddam Hussein daar ten val heeft gebracht. Is het land er eigenlijk iets mee opgeschoten? We horen dan de gewone Irakees en we horen twee speciale gasten. Oud-VN-gezant Ad Melkert... En Vooral Joost Hilterman van de gerenommeerde denktek de International Crisis Group. Dat dus volgende week op Radio 1 tussen 7 en 8 op zondag bij Bureau Buitenland van de VPRO. Voor nu bedankt en vast tot later. buitenland. Een andere blik op de wereld. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig? Nee, dan jongens van dertien.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 Good thinking, .nl Dit is Radio 1.